We beginnen de nieuwe perk van brit pagina 11, de perk Jude. Dat soort dingen wat we leren over dat nachtgebeuren, wat is het nou, wat heeft het. Kijk nou wat men in het in het openbaar, wat men uh, noemt als geestelijk. Iets moois, iets verhevens, iets, ja, iets wat uh, halleluja, et Nou, kijk wat we leren van, van die dingen. Want men leert over het geestelijke iets wat buiten de mens is. Natuurlijk is het mooi, Buiten het zonnetje schijnt en het geestelijke, dat is buiten de mensis. Maar de mens zelf, de, de mens om de mens te laten corrigeren, dat is iets heel iets anders. De mens te reinigen, laten zichzelf reinigen en opbouwen, dat is een heel iets anders. Dat is het werk wat uh, een geweldige inspanning van de mens en persistentie in het bijzonder van hem opweest. De mens moet willen blijven doorzetten. En, en niet alleen dat ma macro gebeuren, dat, dat men van buiten iets. Uh, maakt van de mens, de mens maakt zichzelf door, door de cultuur, natuurlijk zonder cultuur kan men dat niet cultuur is ook een vorm van een vorm van lavouche, van bekleding, van een vorm, cultuur geeft, kijk nou de mens wordt aardig en doet aardig het is ook een vorm van uh, een zinnenbeeld van het, van het licht chassadin de mens doet genade aan zichzelf als het ware bekleedt zichzelf met uh, culturele genade. Zoiets ja, so van cultuur uh, patronen. Iets wat absoluut noodzakelijk is. Dat is, is, is echt nodig. Natuurlijk nodig. Uh, maar en de mens dan kan daardoor uh, integriteit verkrijgen, Iets wat en integer zijn, en dat soort dingen die hem klassificeren als een goede mens, et Maar dat allemaal redt de mens niet in zijn, op zijn bed. Ja? Op, een, op zijn bed geen mens op zichzelf kan integer zijn. Heel? Want de citra agra die pakt ...op dezelfde manier... ...zowel integere mens... ...als iemand die... ...niet gezien wordt... ...als een... ...goederik, etcetera ...en een slechterik is... ...en... Uh, ...kwaaddoener, etcetera. Dat, ...want dat redt de mens niet... ...om... ...te werken met de citra agra... ...dat... Uh, For race van the man's uh, mood a special mood mood die niet te meten is naar de ehm uh, bills naar the de spear spearballen kracht van buiten maar het is in de innerlijke kracht die de mens mood uh, states uh, aanwakkeren in zichzelf in verbinding met Yeshua alleen met de verbinding met Yeshua en alleen in de verbinding met Yeshua als een mens s nachts wakker wordt en opgeroerd door nee, dat soort beelden die aanwaaien bij hem door die bij hem, hem teweeg brengt de Sitra agra en dat die wakker wordt en dan direct moeten die proberen dat eh, in de, vanuit deze toestand krachten opbrengen om naar de andere kant eh, te vertrekken, naar de kant van het heilige. En dat kan alleen door op dat moment eh, aanwakkeren bij zichzelf. De plaats waardoor waarmee hij uh, weet te komen tot Yeshua Dat is de plaats in de mens die de weg waar naar Yeshua die de mens dan moet opwekken bij zichzelf. En aanhoudend blijven dat aangrepen daar. Uh, volledig en niet keken terug naar die citraag, naar die beelden, die verschrikkingen die de citraag bij hem heeft teweeggebracht en dan zal hij zien de, het wonder gebeuren dat als hij persistent blijft dan na een zekere voor misschien een, een minuut een andere misschien een half minuut, misschien meer, langer, doet er niet toe, hoe lang, dat hij weer in de reine komt, en voelt wel heel binnen zichzelf, en niet verschuurd door eh, het eh, toe te geven aan, de, zich te laten verleden door de Sita Agra, door het nachtgebeuren. derekh el et ze darfar de youth stat va ikra lav et shnay masar talmidav veiten lahem shultan al ruchet hatum a Jud. en dan het eerste vers. Waar ik raad, ik hou het snijmacartal me daar van hij Yeshua, Riep tot zich, twaalf uh, van zijn leerlingen, we ten hem en hij gaf hen, sultan de macht. All <tries> over the people fanet the people le omhen le of om hen te the people of the people of the people om elke, niet alle zieken, en om elke ziekte te genezen, en elke ziekte, en elke madwee, en elke ongesteldheid. Ongesteldheid is letterlijk, madwee is ongesteldheid. Ook bij vrouwen gebruikt wordt dit woord, madwee, van ongesteldheid. Maar ook ongesteldheid in allerlei andere opzichten van hoe de mens zichzelf kan voelen. Kijk wat we leren hier, over dezelfde dingen, maar dan van de kant van, van het reine. Hoe de mens moet, dat wat, Hashem, wat Hashem via Yeshua geeft, aan Yeshua de kracht, Yeshua is de ketter, en Yeshua geeft weer de kracht van aan, die, aan zijn leerlingen, die twaalf zijn. Om de. om. Uh, slagvaardig te zijn. met de. Uh, sitra Achra, met de slechte negen. En kijk nou hoe geweldig hij zegt. Let op. Hij zegt dat hij. hij riep. al zijn twaalf leerlingen. Wij weten dat. dat de twaalf, dat Jehoede. de. Iskariot. Zoals men dat noemt. Hem. Dus die. Jeshua had verraden. Is ook een van die twaalf. Die. De Brit Gadaschau ons vertelt. Dat hij gaf aan hen. De macht om. Uh, de Siterachar te verjagen. Dus onder andere is dan ook deze. Uh, Jehoede is Cariot, die hem had verraden. En dat is merkwaardig. De rol, de kracht van deze verrader. Hier zit een enorm geheim over deze verrader, want ook in hem, ook deze verrader is ook de kracht van deze wereld dat ook dat uiteindelijk gecorrigeerd moet worden die deze de ziel van deze Jehoede Iskariot de verrader van Yeshua bekleed en natuurlijk wij weten wat het is dat is dan de Malchut, de Malchut dat is wat verrader verrader van Yeshua maar uiteindelijk zal dat ook dat zal gekorrelsierd worden. Waarom? We eilen Shimot snij masar Ashlehi. De volgende regel. Ashishon shimo on Anikra Petrus. We Andrai Achiv. Jacob ben Zabdai, we Yoganan Achiv. We zien het helder, dat wat hij zegt ons, dat alle twaalf zijn, zijn leerlingen. En aan alle twaalf werd dus nog een keer de macht gegeven over de onreine krachten. Met inbegrip van de verrader. En kijk nu wat hij zegt. We Eli Shemot, Masar, en die hier, dat zijn de namen van die twaalf schlichim. schlichim, dat zijn twaalf zendelingen. Zoals men zei in het Grieks, begon men hen te roepen, te noemen apostel. Maar apostel, betekent schlichim, de zendelingen. die zei hij zond hen, let op wat hij zegt. Dus dat zijn de namen van de twaalf eerste. staat het Richard? Ne, de, nee, wat dat zijn de namen van, name van twaalf uh, zendelingen. Dus die apostelen. En ik ga ze opnemen. En wanneer ik het uitspreek, dan probeer. doe maar uh, uh, een uh, nummertje, zet boven een nummertje van elk van die twa twaalf de volgende, een, volg, een volgnummer dat jij een beetje zo ziet één uh, voor één, dat we daarop kunnen we ook refereren en het is ook niet toevallig dat uh, Yeshua juist in deze volgorde brengt deze uh, de namen van uh, Schlichim van die Arishon, Shimon, de eerste is Shimon. Anikra, Petrus. Die Petrus heet. Petrus naar zijn, uh, nog een keer, alle twaalf, we weten dat allemaal, al alle twaalf waren Hebreërs. En ook alle namen die ze hebben, ook de bijnamen, allemaal hebreeuwse namen. Het enige is dat Petros is ook een hebreeuwse naam. Alleen os, de achter de, de uitgang os, dat is dat was uh, Grieks. Dus de naam Petros is de, de eerste drie letters. We gaan nu kijken naar de namen. Want aan de namen kunnen we zien de krachten die ieder van hen had. Bijzondere kracht van ieder van hen. Want Yeshua heeft ze niet zomaar uitgezocht. Zo, en hij liep zo even spontaan even aan de kust. En opeens zag hij dan twee kereltjes daar. Die dan met de netten, visnetten bezig waren. En hij zei, nou loop, uh, volg mij. Gewoon. De eerste, de beste. Natuurlijk, dat is niet zo. Natuurlijk, hij was de, door de Heilige Geest geleid en hij zag natuurlijk eh, de krachten die in elke van die apostel waren om samen met, met hen allemaal de volledige ketter van voor de, voor de hele mensheid samen te stellen naar krachten. Net zoals boven, zoals beneden. Daarom is het bijzonder belangrijk om te kijken naar die namen. Want in die namen zitten de die krachten van die uh, apostelen. De eerste is Shimon. En die heet die Petrus heet. En als we dan van de naam Petrus die laatste twee letters os dat de Griekse uitgang weghalen, dan hebben we de stam Peter, Pei, Tet en Res En dat is de stam, hebreeuwse stam, van een woord dat uh, de grondbetekenis heeft van oplossingen. Uh, oplossingen, oplosser. Hij die oplossingen. Uh, vind hij die ontraadselt. raadsels kan, kan oplossen dat is zit in zijn naam daarom hebben we dat we hebben ook veel uh, leren we dat in de Brit Hadashah zelf dat uh, toen Yeshua vroeg waarschijnlijk uh, later wordt het toen Yeshua vroeg uh, aan het einde van de rit uh, voor zijn overlevering, hij vroeg hen, twaalf, hij vroeg hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En sommigen zeggen, dan hadden ze gezegd, sommigen zeggen dat jij een, uh, dat een profeet bent, profeet bent, anderen zeggen dat je Johann, Johannes de doper bent de anderen zeggen, dat, dat het allerlei, allerlei uh, ze hadden dit, zo gezegd tegen hem als antwoord en alleen de Petrus Petrus zei kwam open de dit, zei dit, bent Mashiach dit, bent de Verlosser en dat kunnen we ook zien dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, hij die dus die raadsels oplost, um, geestelijk raadsels oplost, dus wat oplost wat verborgen was, Breng die kan die brengen uh, helderheid daarin. Daarom, zoals men dat zegt, op de op, de is, op hem, hij was de de, de, de basis de uh, rots, zoals men het ook zegt, ja, van het geloof in Yeshua, van het koninkrijk der hemel, hier op haar. Dat is dan de eerste, ik kan het nummertje 1 daarop zetten, daarboven zetten. We Andraai Achiv en zijn broeder Andraai dus niet, André, niet Andréus, het zijn allemaal vertalingen natuurlijk. Maar dan moeten we goed kijken naar die namen. In de Hebraïus, aan de Hebraïus namen van deze slechiem Dus de tweede naam is Andrei, zijn broeder. Zo heet hij. Dus vanaf nu zullen we het ook, deze namen zo gebruiken. Dan heeft het de kracht. En dan weten we dat elke naam heeft een speciale, speciale, kluur, geestelijke kracht, dat waardoor Yeshua, waarvoor Jeshua heeft juist deze uitgezocht en aangesteld als een van die twaalf krachten. Want wij weten ook dat de hele wereld dat goed bestaat uit twaalf parzofien. En daarom twaalf ook twaalf apostelen, de hele wereld dat ze doen, en de hele wereld van het geestelijke. Vertegenwoordigen zij. Dat is Andrei, dat is de tweede. Wat zit in zijn naam verborgen? Wat, wat, waarvoor had Yeshua hem uitgezocht? Dat kunnen we alleen zien aan zijn naam. Zijn naam is Andrei. Andrei betekent uh, Alef betekent de toekomstige tijd van het werkwoord, uh, van het werkwoord wat, uh, ge van wat volgt uh, daarop, die drie letters Nun, Dalet, Resh. Nun, na, Dalet, Resh Hij is, uh, heeft een stambetekenis van neder, van uh, gelooften doen, geloof te doen. En de uitgang Jude, zie dat? Jude met de klank A, dus met de patach daaronder, betekent Mijn. Mijn van wie? Van Yeshua. En van Yeshua dan is het ook van zijn vader, maar dan is het Mijn. Betekent, wat betekent dat? Andrei betekent, ik zal mijn geloofden doen. Of ik zal mijn geloofde nakomen. Dat is de naam Andrei. Dat is de kracht wat van hem, die Andrei, die uh, dat uh, deze dimensie van geloofde nakomen uh, vervult in... Dat ensemble van die twaalf. Jakob ben Zavdai. De derde is Jakob. Zijn naam is Jakob, maar de zoon van Zavdai. En Zavdai, men noemt dat Zebedeus, zoiets so geloof ik. In de vertaling gewoon, Jakob, ze. De, de, uh, Jacob, ze de zoon van ze, ze, ze, Zebedeus of zoiets. Maar dat is een vertaling. Maar kijk nou wat we leren. De derde is dus Jacob ben Zavdai. De zoon van wie? Zavdai de uitgang Jud en Patach. Is het precies hetzelfde? The mijn. De uitgang Jud en Patach betekent mijn. Maar wat mijn? Van de Schepper of van Yeshua. Wat hetzelfde is heet Zavdai, betekent van, het, van de, van de stam Zijn bed dalet. En Zijn bed dalet heeft, heeft, heeft een grondbetekenis van geschenk. Geschenken. Of gaven, kan je ook zeggen. Dus Jacob, de zoon van mijn gaven. Dat is de derde. Dus mijn gaven, dat heeft, is de inbreng van de derde. Gezand. De derde gezant van Yeshua De volgende. We Johanan Achief en zijn broeder is Johanan. En Johanan, zoals we weten, is, uh, betekent uh, hij, zal hij zal hen vertroosten. Hij zal vertroosten. Dus de vertrooster, ook dat is nodig. En hij zal vertroosten, dus ook de eigenschappen van Hashem. Dus niet de eigenschappen van die mensen, maar de dragers, zij waren de dragers van deze eigenschappen van Hashem. Hij zal vertroosten, dat is de vierde, de vierde gezant. de volgende regel het uh, vers vier ah nee het vers drie no. Philipp, Ubar, ubar talmai, toma, umatai, Jakov, Ben, Halfai, we staat het thuis ook Labai, amechusse, am, amechonesore, amechone, tadai. Filipus, ja Filipus, eigenlijk Filipus niet Filipus, Filipus. Dat is de vijfde. In, ja, de. Philippus, dat is de vijfde. Philip, hè? Philippe? Ja, dus vanaf het. Uh, uh, Vers 3. Uh, daar is hier 3. En dan de volgende regel. Begint het Filipos. Gevonden? Dat ja, right. is het. Dat is, at, is het vijfde naam. Want de vierde was Johannes Aan mm -hmm. het einde van de. Vorige regel, reikel, was de vierde. Duidelijk of niet. Iedereen het dat he is niet de vijfde. De vijfde is Philippus. En Philippus wordt vertaald in normale in het Nederlands wordt vertaald als Bartolomeus, nee, of hoe dat. Of verteld Filipus. Nee, Filipus was een verteld van Filipus. Sorry, Bartolomeus is. De uh, Bar uh, volgende is Bartolomeus. Bar Talmai, Sorry. Bartolomeus bedoel ik. Bartolomeus is Bartolomeus. Bar maar Filipus is Filipus. Zoals men. Ja, Filipus. Men zegt zo. Filipus is zijn yeah, so, uh, naam. Hebben hier hebben we net zoals bij Petrus, hebben we ook de uitgang wafsamig. Dat is dan uh, van de Griekse uitgang wafsamig. Uh, dat dit Griekse is, uh, kunnen we ook zien onder andere naar de gematria. De uitgang Os is Grieks. Kunnen we zien aan de gematria van de uitgang Wav en Samach. Dus Os is de gematria, heeft gematria. Uh, wav is zes en Samach is 66. Zestig, zestig. Dat is de kracht van uh, uh, Griek. Want Griek, Griekenland, Griek, uh, Griekenland heet in de hele getal heet het Javan. Javan, dus. Jude, je kan het opschrijven voor jezelf. Jude, wav en Nun. Dat is Javan, dat is de Griek. Javan. Ja, we weten dat. Ja, hoe is het? De Zee hebben huh? ze ook daar. Joonische Zee of zo. So. Dus Javan, dat komt van het woord Javan. Dus hun oorspronkelijke naam was Javan. ...en in de, in de hele getal. ...Javan is ook 66... ...Javan gemat 66... ...dus de uitgang Os... ...is Grieks... ...maar als je dan de uitgang Os... ...van de vijfde... ...gezand van Philippus... weghaalt, ...dan hebben we de naam... Uh, ...de Hebreeuwse... ...dus de, de Hebreeuwse... ...stam van het woord... ...van de naam... ...dus de kracht van zijn naam is... P, Lamet, P. Dat Jut is gewoon een letter dat binnenkomt. Het is niet de, de letter die kenmerkend is van uh, stamletter. Het is gewoon die, die kan wel binnenkomen en weggehaald worden. Met die weg en binnen. Uh, in allerlei vormen van, van een woord. Maar. De, de stam is P lamet P. En de stam P lamet P is, komt van het woord pilpoel. Uh, pil, pel, pel. En dan er ontbreekt daar nog een um, nog een L, maar dat is een woord dat uh, betekenis heeft om uh, zeer nauwkeurig te zijn in zijn redeneringen en zeer scherp te zijn. Uh, dat is de naam van Philippus. En de volgende, dat is de zesde, wordt het, dus dat was de vijfde, en de volgende is Bartholomeus. Wat men als één woord uh, vertaalt, Bartholomeus. Men verdeelt dat, men doet het in één. Maar Bar betekent zoon, zoals so uh, Simon Bar Yochai. Bar betekent zoon in het Aramees. En Talmai is de naam van zijn vader. Dus de deze zesde gezant heet Bar Talmai. Dat was zijn naam ook. Bar Talmai. Oké, okay, Bar weten wij, we, de zoon weten wij. We. Soms wordt er gezegd Ben, zie je, Ben is in het Hebreeuws en Bar is in het Aramees. Bar en dan Talmai, de zoon van Talmai. Wat zien we in het woord Talmai? In, het, in de stam, de stam Talmai. Wij zien aan het einde van deze naam, zien we precies hetzelfde. Jude en Patach betekent mijn. Mijn in het meervoud. Mijn. En waar Talmai. Talmai heeft uh, is de, de grondbetekenis van Talmai is, van is de betekenis dus van de Taf Lamet en Mem, dat is de stam van, de, van, dat, van zijn naam, betekent inkervingen. Dus wat betekent dan mijn inkervingen, de zoon die mijn inkervingen doet. Zo zit het in zijn naam. Dat is zijn functie. Dat is ook zijn functie in het geheel. Dat is wat zijn inbreng is in dat ensemble van die twaalf. De volgende, dat is was de zesde. De, de, de, de volgende is Toma. Toma, toma komt van het woord tam. Ook waf en alef, dat zijn ook de letters die, die zwakke letters zijn. die wij noemen dat die, noemen, wij noemen volatiele letters, die vluchtvervluchingen, uh, die soms komen, soms niet in allerlei vormen. Maar de stam is Taf en mem. Tam betekent volmaakt, heel. Dat is de toma. Ook dat is zijn kracht. Zijn, zijn inbreng bij deze twaalf. En matai. Ha moches. Moches weten we dat het zijn. Dat het to tolen betekent. Maar matai weten we dat matai. weten we geleerd. Dat het betekent. De grondbetekenis is. Eh. Uh, Wanneer uh, Matthij is, wanneer dus hij zal dus de verbindingen doen met het einddoel, dat is de Matthij. Maar dat heeft niet iets van waarheen. Niet. Want einddoel is. Einddoel van de, van, van, de van de schepping, schepping ja. Dat zit in hem. Maar wanneer? Wanneer dus, wanneer? Dat is, is de betekenis van het woord matai. Okay. Dus de letterlijke betekenis van matai betekent wanneer. Dus zijn naam is wanneer. Dus het uitzienaar. Uit, uitzienaar, precies. Oh. Uitzienaar. Dat mm. uh, is dus de verbinding Uitzienaar, naar. hij zeg je ook de verbinding leggen naar het eind toe. Dat is matai, wanneer. De betekenis, de grondbetekenis van het is wanneer. Mm. Dus dat is ook, de, kijk, dat wat wij leren ook de de, de heilige boodschap naar Matthij, ja? Naar Matthäus, zeggen we. Ja. Dus de hele boodschap van uh, volgens de Matthij, volgens, wat heet, als eerste, ja, eerste boek van de Brit Gadasja, is, het eerste boek is uh, de, de, de hele de boodschap van wanneer. Dus van wanneer, dat betekent dat het, de tijd is ook gekomen om en dat de mens is is dus dat is de wanneer van eh, roept als het ware de mens op om de einddoel uit te dragen. En Uh, ook in zijn naam zit trouwens in Mattheüs ziet ook de ook een dat een hint van Mattheüs betekent ook mijn doden dus ziet ook de als het ware de uit, uitkijken naar het uh, opstanding uit de doden van doden zielen mijn doden dus zij die uh, dood zijn, maar die dan tot leven geroepen worden. Dus ook heeft te maken ook met, met de betekenis, grondbetekenis van wanneer. Wanneer dus de doden, mijn doden, zullen opstaan. Uit de doden. Dat is ook, uh, zit ook in deze, in zijn naam. Dat is de achtste. De volgende is Jacob. Ben Galfai. Euh, ik, ik weet niet hoe dat, hoe, normaal, al, al, Alfeus, ja. Alfeus, men vertaalde het, euh, Jakob al, of al, Alfeus, men dat geloof ik, vertaalde het in het Nederlands. Want Grieken hadden geen, geen klank voor ge. Galfai konden ze niet uitspreken, dan hadden ze... Uh, a uitgesproken in plaats van ge, alfai alfeus in het Nederlands of in het Nederlands omdat eus is toegevoegd werd ook door door uh, eerst oos en dan de in Latijn, Latijn heeft ook de oos eraan gevoegd toegevoegd, ja. maar Jacob ben galfai wat betekent het? Jacob het is duidelijk, we weten Jacob de zoon van Galfai. En Galfai komt van, het, van de, de stam Get Lamet Pe. En aan het einde Rabbe, we zien we, we precies hetzelfde verschijnsel van Jude. En Patach betekent mijn. Ja, mijn in het meervoud. En mijn Galfai. Wat zijn Galfai? Galfai, dat is de, de stam. Is het lamet pe betekent veranderingen. Ver, verandering en galfai betekent mijn veranderingen en mijn vernieuwingen. Dat zit in deze naam ben galfai, Jacob de zoon van mijn veranderingen, mijn vernieuwingen, die uh, hij is dus zal het. Hij voert het door, hij he brengt het in deze wereld. Dat is de negende gezand. En tussen haakjes staat het, we Labai, Amehousseh, en de tiende heet Labai, dat was zijn naam. Uh, zijn naam, dus zoals hij was, was zijn naam is Labai, maar. Hij wordt ook genoemd Tadai. En natuurlijk, uh, wat hij was, zijn naam was Labai. Zo so noemde, hem, so noemde <coughs> men hem uh, waarschijnlijk in zijn voorafgaande periode toen hij niet, nog niet beantwoordde aan zijn roeping. En zijn naam is eigenlijk Tadai. Tadai is de tiende. Tadai heeft de betekenis van... Dat beteken, heeft beteken betekenis van... Uh, ook in de, toekomst, de toekomstige, in de toekomstige tijd... Dat ik zal uh, genoeg... Ik, uh, jij zal... Tadai betekent... Uh, Jij, jij zal genoeg hebben, genoeg, voldoende, mijn, vol, mijn genoeg zijn, of mijn voldoende zijn. Ja, men, men zegt het niet uh, in het Nederlands, maar eigenlijk mijn voldoening, mijn voldoeningen, mijn uh, genoeg zijn. En dan ook in het meervoud. Het uh, vers 4 Shim'on Hakanai, vijfda ish kriot, hu ser oto. Shim'on is niet de elfde, Shim'on Hakanai. Men Shimon Hakanai betekent Shimon, dat weten wij, we, Shimon. En de naam Shimon Hakanai betekent de Eiveraar, Godseveraar. Eiveraar. Ze hebben dat vertaald met Zeloot. Maar ze is ook een uh, Zeloten. Maar dat zit in zijn naam, zit, zit dat God Eiveraar. Of Godse ik weet niet precies. Dus God evra, God evra. Maar dat is zoals so, men dat vertaalt. Maar het woord zijn naam? Dus het woord Shimon Hakanai. Shimon en ha is dat uh, lid een uh, bepaald lidwoord, dat weten we. En de dus stam van zijn, dus van zijn, de kenmerk van dat de volgende is Kanai. Kanai komt van het woord uh, van, de, van de stam koef, noen en dan nog alles hier ontbreekt in het, in, het meervoud, in het meervoud hebben we dan kanai op deze manier betekent mijn mijn uh, jaloezie mijn, je mijn jaloezie mijn ijver en ook dat in het meervoud ijver van wie? van de schepper hij is mijn ijver, hij is hij brengt mij ijver jaloezie voor mij. Want Hashem wil de mens zichzelf volledig aan hem overgeven. Want alleen dan de mens gaat uh, al het goede van de, van, van de wereld zien. Als de mens zichzelf uh, trans, uh, volledig zichzelf... Uh, uh, uh, uh, Transformeert in het geef. Alleen dan de mens alles ontvangt. Dat is ook, hij zegt ook over die Shimon, Shimon Hakkanai, Shimon die mijn Eivra. Dat is de elfde. En dan komt die laatste. En nu goed kijken, nu naar die laatste, want daar is absoluut onbegrip over bestaat, over die. Jehoede, de kus van Jehoede en, en allerlei bedenkselen wat men na, dat bedenkt over die kwade, die kwade man. Want als hij zo kwaad geweest zou zijn, dan zou hij niet van die twaalf zijn. Dan zou, zou het niet zo zijn dat wat de regel, wat het eerste vers van dit perik ons, verzeker dat twaalf, hier zijn de namen van twaalf leerlingen van hem, van zijn twaalf leerlingen, aan wie hij de macht gaf over de onreine krachten, waaronder ook die Jehoede, ondanks het Jehoede Iscariot, zoals men dat noemt, in de vertaling. Duidelijk. Dus dat is ook de kracht, wat noodzakelijk, wat moest wel ook in dat gezelschap aanwezig zijn, voor de Gmartikun, let op, voor de Gmartikun, moest ook deze kracht uh, aanwezig zijn, ook dat deze kracht ook heeft, uh, is uh, absoluut uh, noodzakelijk, en absoluut structureel uh, nodig dat is de twaalfde, de twaalfde is en de laatste, zie je dat hij staat ook in de volgorde bij hem als de laatste die houda is kriot, en kijk nou of het in zijn naam zit en dat is ook, slaat geweldig op, op wat wij hebben geleerd in de zoger, waarmee ook de zoger eindigde. en ook nu de Brit Gadesha eindigt deze, deze les ook Wonderlijk op dezelfde noot. Op de, let op. Dan zegt hij dat. En Jehoeda is krioot. Jehoeda, dat weten wij. En hij heeft een geweldige naam. Jehoeda betekent hij die de schepper uh, prijst. In zijn naam Jehoeda zitten de letters van de naam van de Hawaii Yud, Kei, Waf, Kei. Zie je dat? Iedereen ziet het? Jehoeda zit in de naam, de hele naam Hawaii zit in zijn naam. En niet zomaar een, een schurk iemand een verradert. Zit in zijn naam zit Jehoede. Jood, K, Waf, K en nog de letter Dalet zit in zijn naam. De letter Dalet in de naam Jehuda verwees naar de malchut, let op, verwees naar de malchut, die wel gecorrigeerd is. Dus de, de malchut die Verbonden is met de Bina. Dat is in de naam Jehuda. Zit Hawaii. Hawaii, in de naam Hawaii, is bin. En de And the letter Dalet is de Malchut die zich verbindt met de Bina. Dat is de naam Jehuda. Dus, en daarbij komt nog een beet, nog een, een extra naam van hem. Ish-Kriot. De man, Ish betekent man. De man van Kriot. A Kriot betekent van het woord, van van, van het woord Kriya. Kor, uh, kom van, ja, van, uh, wat, dat is juist, uh, wat aan de mens gebeurt, dat nacht gebeurt. Dat heet het, dat, dat, uh, Kori, Kori. Dus hij was de naam, en dat is meer fout van, de man van Kriot, de naam, de man van die nacht, dat nachtvoorvallen. En Kriot betekent, wat betekent dat? Kriot, kriot, kriot betekent, kriot betekent uh, uh, de toestand van iemand die door, let op, die s'nachts, bij wie s'nachts het zaad loskomt. Dus vrij loskomt zaad, dat is dan de politie. Bij de mensen die dus... Dat heet, dat heet dan de toestand van uh, bij wie dus het nachtgebeuren plaatsvindt. En dat is die naam, dat is die jehoede. Jehoede is Jehuda, Jehuda ish kriot. Dus niet iskariot. Iskariot hadden ze zo vertaald in het Grieks. Omdat is. Konden ze sh, konden ze niet, hadden ze niet in hun alfabet. En niet in hun uh, uh, klanksysteem En daarom hadden ze dat vertaal van is, in plaats van is. Is. is. En dan kariot hadden ze gewoon kariot. Hadden ze toegevoegd. Ish is kariot, wat is kariot, wat heeft het nu? Wat, wat betekent dan uh, is kariot? Dus Jehoede, wat, wat hebben ze gemaakt? Jehoede iskariot. Dat is wat ze hebben gemaakt. Dus net zijn achternaam was Iskariot. Terwijl, kijk nou welke kracht zit in hem. Aan de ene kant zit aan hem zit de naam Jehuda. En aan de andere kant zit aan hem de kracht van Iskariot, de man die van de nachtpolitie is. Dat is zijn naam. Betekent dat hij, dat hij uh, die geweldige kracht wij, wist. Uh, aan te trekken naar de klipot, en dat hebben we ook geleerd uh, en dan staat het hoe Amo Ser Otto, hij is de heine die hem, Yeshua die hem uh, de verrader van hem de verrader van Jeshua de verrader van Yeshua omdat Jeshua is, he is het hij heeft niets met de klipot te maken, terwijl die uh, Jehoede, die Breig bracht het heilige naar de Klipoot door het nachtgebeuren, als nachtmens, ook hij verraadde Yeshua was ook s'nachts, eh, zoals de Klipoot, hij was ook in overeenkomst naar de krachten van de Klipoot, dus hij bracht de krachten, van de heilige krachten, naar de Klipoot en dat zien we in zijn naam, dat hij uh, de man van nacht was. De man die, die polluties pol, pol, uh, uh, uh, beleefde is dus in de Dat Betekent dat de man die dus die uh, verleed steeds werd door de Sittra Achra. En daarom heeft hij ook uh, Yeshua verraden. Dat betekent hij heeft voor Yeshua uh, de kracht van Yeshua gebracht naar de klipo. Dat betekent dat hij, dat hij uh, overleverde Yeshua aan de Hoge Raad, ja, aan de Phariseers aan die en uh, de Hoge Raad zoals dat was. Want de Hoge Raad was op dat moment, He, in die tijd was ook volledig in de handen van de klipoot, dus dat was hij geheel naar zijn uh, aard dat hij Yeshua heeft verraden. Bracht het heilige naar de klipoot.